Annemie Gils, Judas Theaterproductie zijn jij, dat is een ongelofelijke band. Straks ga je je vijfde productie in. Ja, klopt. Fijn hè? Ja, dat is, dat is, dat is super. Een heel, uh, heel plezant gevoel. Ja. Ze noemen dat bijna een artist in residence. Oh, is dat zo? Ik heb er iets bij geleerd vandaag. Omdat je vaak in dezelfde zaal zit. Ja, ja maar dat is, het, het fakkeltheater is sowieso iets van, van uh, al van 88. In 1988 heb ik hier de eerste keer op de planken gestaan. Dus. En dan met regelmatig nog eens terug. Dus, uh, ik heb al uh, stilletjes aan een, een echt fakkelverleden opgebouwd. Ja. Wat is de charme van het fakkeltheater? Dat is een beetje thuiskomen. Hè? Ik heb hier uh, op heel die periode ook ongelooflijk veel meegemaakt. Um, zeker met nonsens bijvoorbeeld. Dat, uh, ja. Uh, huwelijken en echtscheidingen en kinderen die geboren worden en, en, en noem het maar op. En overlijdens, ja. het leven. Straks ga je hier in première met Onderweg, wat mogen de mensen verwachten? Het is een Tour de champ een, een, een liedjesprogramma met een, een, ja, een, een terugblikken op uh, die bijna 30 jaar dat ik bezig ben. Dus daar zullen liedjes van vroeger tussen zitten. Maar ook, ook liedjes die ik altijd al graag heb willen zingen. Het shows die ik heb willen doen. Het is natuurlijk veel te veel. Ik denk dat ik vijf programma's kan vullen. Dus het is sowieso Kill Your Darlings geweest uh, in de keuze. Maar ja, een, een, een, een hopelijk boeiend liedjesprogramma met een verhaal hier en daar ja. Heb mij lief was hier het uh, finale lied ja, daar komt het eigenlijk op neer, dat is eigenlijk de boodschap van vanavond hè. musical sector die omarmd wil worden dat is absoluut zo ja, ja. en in, voor artiesten in het algemeen als je op een podium staat dan, wil je, dan doe je dat om ja, om geapprecieerd te worden je wil mensen ontroeren, je wil mensen uh, raken en, en als je dat doet, krijg je heel veel terug van je publiek. Maar ja, je kunt, niet, je kunt geen brood bakken zonder meel. En je, hebt, je hebt daar centen voor nodig. Hè? En dat, is, dat wordt moeilijker en moeilijker. Ja. En toch wensen we jou ontzettend veel succes aan Amy Gils. Met jouw toekomstige projecten. Dank je wel.